1 Uur. Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Een paar honderd migranten zijn in de Italiaanse grensplaats Ventimiglia met succes de grens naar Frankrijk overgestoken. Ze verrasten daarmee de Italiaanse en Franse grenspolitie. Een aantal asielzoekers renden langs versperringen naar de Franse grensplaats Manton. Anderen braken door een politiecordon. En sommigen doken in zee en zwommen een paar, paar honderd meter om in Frankrijk te komen. Vanwege de actie is de bewaking op de franse italiaanse grens verscherpt. Het centrum van Amsterdam stroomt vol voor de kanaalparade die over een half uur begint. De botenparade wordt voor de 21ste keer gehouden en is het hoogtepunt van de Euro Pride. Vanwege de terreurdreiging zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Er worden honderdduizenden bezoekers verwacht. Aan de tocht door de grachten doen ze zo'n 80 boten mee. Er vaart het jaar onder meer een homoseksuele imam mee. En er is ook een roze bejaardenboot met 75-plussers. In Bergeijk is een man van 22 omgekomen toen hij met zijn auto tegen een huis reed. Dat gebeurde kort na middernacht. De man uit Valkenswaard raakte van de weg, reed dwars door een tuin, raakte een boom en botste tegen een woning in aanbouw. De muur die de man ramde is grotendeels verwoest, meldt op Brabant. Hoe het kan dat de man de macht over het stuur verloor is nog onbekend. In zijn woonplaats Drachten is oud-minister Langman overleden. had begin jaren 70 de portefeuille Economische Zaken in het kabinet Biesheuvel. Daarna is hij vooral bekend geworden van het Langman-akkoord uit 1998, waarin afspraken werden gemaakt over een miljardensteun aan de noordelijke provincies om de economische achterstand daar weg te werken. Harry Langman was 85 jaar. Het weer tot besluit, vanmiddag blijft het droog en is het vrij zonnig. Het wordt rond de 22 graden. Morgen wordt het iets warmer en schijnt eerst de eerste zon. Maar later op de middag is het bewolkt, valt er lokaal een bui en waait het ook flink. Maandag is het redelijk weer met van tijd tot tijd zon, maar ook een bui. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld drie kilometer. Ook op de A1 de andere kant op bij Knopend Hoevelaken. Vier kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En het is erg druk op de N57 Rotterdam-Brouwersdam. Bij Hellevoetsluis drie kilometer. Tot zover de verkeersing. In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 De gaan de paden naar de droge bron, voor in de popel water. Koel en berwater. Lustloos zitten de kouwers op het hek, en lijden onder dieve gebrek aan water.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 Zit de trilt van van rots en struik wiekeland lang geen water Koel, helder water Als avonds de zon dan ondergaat En een eenzame cowboy zijn een kamp op slaat Zoekt hij water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 Niet door speling van hoger als dat.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 Iedere keer wanneer de deur zacht open gaat, hoop ik dat jij daar staat.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 Nooit zal ik die rit vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij kijk mij aan, ik ik jou aan en schok en toe in de bus van wisselen naar den kreeg ik die tussen. Het is al haast een jaar geleden dat we toen te samen. In de naar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 De. Hield mijn hartje voor je. Open, Was in de bus van bussen naar de. Maar ik durfde niet te houden. Was in de, bus naar de dat het zo gezwind zou gaan, ik mis je zo. Maar ik wist Nooit zal ik die het vergeten Dat ik naast jou heb gezeten Jij ik mij aan Ik jou aan Een schok en toe In de bus van Bussen naar Kreeg ik de eerste zoek In de bus van Bussen naar je. kwam je. We horen de muziek van Helma en Selma met in de bus van Bussum naar Naarden. Daarvoor Max van Praag met als de deur zacht open gaat. En de volgende formatie, dat zijn de Zelveras, waren een Nederlandse slagerduo uit weer dat in de jaren 50 en 60 herhalelijk de hoogste regio's van de Nederlandse hitlijst behaalden en meer platen verkochten dan veel rock and roll artiesten. De Zelveras bestonden uit de zusjes Mieke en Selma Janssen.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 De Silvera's hoort u nu met gebroken harten. Oh Zag zij de jagers zo En hij hield haar spraak Leuke lieve dochter heeft, die stuurt haar niet in het bos. Dus wie een leuke lieve dochter heeft, die stuurt haar niet in het bos. Same.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 De liefde en trouw maar een spoede voor Je bent als een beeld idee die slecht. vorig we zeggen, de vader van uh, Willy Alberti. Nee, de vader van Willeke Alberti moet ik zeggen. Het was Willy Alberti met Als een wilde orchidee En daarvoor hoor je Johnny Hoes met Marietje. Zometeen op de radio, John Spencer. Ook Helga komt eraan. Maar nu is de Ramblers, een jazzy dansorkest... dat vooral beroemd is geworden als populaire radioorkest... in Nederland in het midden van de twintigste eeuw. Het orkest beschikt over een volledige instrumentarium... Van de big bands uit die tijd en prachtig gemengd repertoire van jazz en amusementmuziek. In de jaren 30 van de 20e eeuw hadden muziekensembles met dergelijk aanbod enorm veel succes in Europa. En hun dominanten Binnen de jazz pas een eind door de komst van bebop in de jaren 40. U hoort nu de Ramblers met over 25 jaar.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 Binnen. over 25 jaar komen wij met onze kinderen vooraan feest bij elkaar als het gehouden paar over 25 jaar Voor een feest bij elkaar als het gehouden taart. Over vijf twintig jaar. Over vijf twintig jaar. De waar Waar je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 geboren op 14 oktober 1926 en al daar overleden op 18 februari 1985. Een artiest die we er straks ook al gedraaid hebben. Het is Willy Alberti, Nederlandse zanger, acteur en televisiepresentator. Alberti was het derde kind in de gezin van acht kinderen... van vader Jacob Willem Verbrugge en moeder Sofie Jokalba van Müsje... die op 26 oktober 1921 te Amsterdam waren getrouwd. En Alberti werd geboren in de Konijnenstraat in New York daar... En in 1931, vijf jaar oud, begon Karel Verbrugge met zingen op straathoeken. Soms alleen en soms samen met zijn neef Jantje van Muuscher. Die later bekend zou worden als Johnny Jordaan. En uh, u hoort hem nu, Willy Alberti, met Waar ben je? Waar ben je nu? Bij welke ander ben je nu? Ik verlang zo naar jou. Is dan werkelijk alles voorbij? Nu? Welk hoopvol hart verwen je nu? Blijf je ooit iemand trouw? Was ik een uit een eindeloze reis? Is het waar? Moet ik andere mensen geloven? Is het waar? ZANG I <laughs> get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 ik geef je geen garantie, heer in het verkeer, geen spatje, grom of nikkel. Wat gaat dat ding te keer? Je voelt je in dat vehikel, heer in het verkeer. Alles weigert als hij stijgt over eieren.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 Here in for care. Je handschrift zag, maar wat maakt in je woorden niet. Want je schreef heel kort, Dear John. Ik heb mijn leven moeten wagen voor wat geld voor jou en mij. Heus, er was in heel mijn leven slechts één vrouw. En dat was jij. Ik heb nooit kunnen geloven dat er een ander komen komt. Maar nu weet ik dat het mijn broer is. Want dat schrijf je me. Dear John. En een ander, dear John. Dat was Rijn de Vries. Samen met Hetty met Dear John. de nou, muziek van Toby Rix. Met Hier in het Verkeer. CFM Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen op de radio. Sky Masters. Ries die Omijam en De Haagse Bluff met de sfeer bij de krop van. Wie wordt lid van onze kring? Dan die trouwvereniging. Wie van jullie heeft nog boot? Leid het tal op schaal. alles internationaal, postpapier en dit de telefoon. Delefoon! Toegang is voor alle mannen vrij. Dus kom erbij, dus kom erbij. Ja! Wat je lid van onze kring doet, dan nog één enkel ding. Steek In mijn de meisjes opkomen, want heel hele het leven spinnen, nou een oude spel van vijfde zelf.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 U luistert naar Zandvoer uit Zandvoort.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 Dat waren de Skymasters met wel bedankt voor het gezellige avondje. Nou, het is uh, bijna middag hè. En voor de Skymasters hoorde je ome Jan en de Haagse bluffband met sfeer bij de knop van. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u denkt van ik heb een stukje gemist... of ik heb het bijna helemaal gemist. Ik wil het nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 smiddags wordt het nogmaals herhaald. Voor nu wens ik nu gewoon een hele fijne week... Ik hoop dat het een beetje droog blijft. Alhoewel, hè, eind van de week wordt het pas droger weer. Winters weer kunnen we wel nog verwachten. Maar uh, ja, meer herfst weer. Ik, uh, ik wens u een heel fijn weekend. En misschien tot volgende week dinsdag. Ik laat u achter met de zoveraars. Met de fijnste dans met jou. En ook misschien nog zometeen Adèle. Adèle Bloemendaal. Met de meisjes van de suikerfabriek. Ik zeg tot ziens. Langzaam gaat.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 Dan roepen zee vol vuur. Daar druk. de en meisjes, ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft elke keer dus dan zin. Er staan je altijd binnen de van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit een beetje in. Ja, ja, mondje open, oogjes dicht, Aha. Al die fijne, zoete dingen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 Roept hij vol blijdschap uit? Daar zijn die. Ja, de liefste meisjes van de suikerwerkfabriek. In dat suikerwerk heeft elke keer wel zin. Versta ik, sta, ik ga er met de uitgang van de suikerwerkfabriek. Wat is het van Jamir? Die pak je uit en put je in. Humoristisch en toch leuk. Ah, ah, ah, ah.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 Ze nog zo heerlijk in het begin. Ga niet dat ik dikwijls naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die ondermijnen het gezin. Daar zijn de misjes en ja, de meestjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft elke keer wel zin. Dus dan weer altijd naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak jij.